U luistert daar nooit meer slapen. 14 romans schreef Grijs Eilander tot zover. En vaak gaat het daarin over morele dilemma's. Ook in zijn nieuwste. Vergeef ons onze zwakheid. Waarin verpleeghuisarts Siebrand Staring last krijgt van zijn geweten... als hij euthanasie uitvoert bij een oude man. Verslaggever Tjitske Mussen ging langs bij Eilander... en trof hem in zijn werkkamer met uitzicht op een bos vol vogels. Gijseilanden, we zijn hier in uh, Middelaar, in de buurt van Nijmegen. En we zitten in jouw werkkamer. Nou, zie ik hier ook allemaal verf staan? Ben jij ook een schilder? Uh, nou, dat zou ik niet al te serieus nemen. <laughs> maar soms als ik niks meer weet. Dan, ja, het is wel eens leuk als wijze van uh, afwisseling om iets te schilderen. Als je vast zit bij het schrijven, dan ga je schilderen? Uh, ja, niet altijd. Maar dat, dat gebeurt wel eens, ja. ja. En dan komt er iets uit wat ik verder niet aan de buitenwereld wil laten zien. Maar het is gewoon, je kunt je erin verliezen, net als in het schrijven. Eigenlijk kun je in het schilderen makkelijker verliezen dan in het schrijven. En je bent bezig en uh, ja, je wordt helemaal in beslag genomen door de, door de vorm en de kleuren. En je vergeet de tijd om je heen. En ja, dat moet je hebben, dat je de tijd vergeet. Dan gaat het lekker. Dat is bij schrijven ook zo, maar dat is bij het schrijven eigenlijk wat... Lastiger te bereiken, want het is toch. Uh, ja, schrijven is een uh, ja, verbale bezigheid. Je, je hersenen zijn op een andere manier bezig dan wanneer je met, met verf in de weer bent. Met verf uh, schilderen, dat is ook in zekere mate. Uh, met je handen denken. Waarbij je, je hoofd eigenlijk helemaal uitgeschakeld is, intuïtiever. Ja, misschien wel. Misschien intuïtiever. Bij het schrijven heb je natuurlijk ook wel eens dat je, nou intuïtief wil ik niet zeggen, maar dat je jezelf laat gaan en denkt van nou ik zie wel waar ik uitkom. Maar dan ga je naar de land natuurlijk altijd schrappen en uh, de zaken anders ordenen en, uh, en ons in de ruimte halen. Als dus je zo maar in de wilde weg wat schrijft dan wordt het niks. Nou, heb je schrijvers die van tevoren hele schema's maken en aan de muur hangen. Je hebt schrijvers die dat niet doen. Wat, wat voor een schrijver ben jij? Um, nou, dus absoluut niet van schema's. Helemaal niet. Totaal niet. Um, je moet natuurlijk wel een beetje, een beetje een idee hebben... als je begint welke richting je op wilt. Maar uh, ja, ik ga er gewoon vanuit dat, dat die richting verandert. De, het, het, het schrijven moet zichzelf ontwikkelen. Anders wordt het invullen als je, als je een schema maakt. Dan, ik heb het idee dat het dan voor jezelf ook niet meer verrassend is. Ik wil bezig zijn met dingen waar ik zelf ook nog niet van weet waar het naartoe gaat. Dan is het voor mezelf spannend en ongewis. En ik, ja, dat, volgens mij merk je dat ook in uh, wat je op papier krijgt. Ik heb wel eens een soort vergelijking gemaakt met... Uh, mijn onderwerp ligt op een open plek in het bos. En daar loop ik eigenlijk... In de dekking van het gebladerte, zal dus ik maar zeggen, loop ik daaromheen. En ik onderzoek het eerst en dan probeer ik dichterbij te komen. Uh, ik vind een, uh, een, een verhaal wordt pas interessant als er een morele dimensie in zit. En iemand moet, je moet een soort dilemma in een verhaal brengen. waarin dat morele dilemma tastbaar wordt gemaakt, of uh, inzichtelijk, voelbaar wordt gemaakt. Nou, als je dus dat soort onderwerpen hebt, dan kun je dus eigenlijk ook geen verhaal maken dat van A naar B loopt. En een schema maken is ook zinloos. Omdat gewoon terwijl je aan het schrijven bent en erover aan het denken bent, uh, ja, moet, je, moet je verschillende invalshoeken nemen. Dat, dat schrijven is de, een, een vorm van piekeren, waarbij je allerlei verschillende kanten bekijkt. Hoe ging dat bij dit boek? Je laatste boek, net verschenen. Vergeef ons onze zwakheid, uitgegeven bij uh, Cossé. Hoe begon dit boek? Ik dacht, hoe zou het zijn als ik zelf twintig jaar ouder ben dan nu? En ik wilde een verhaal schrijven dus over een heel oud iemand... die een beetje aan het einde van zijn leven is. Die dan door een of andere gebeurtenis ineens uh, gaat zien... dat zijn leven toch heel anders geïnterpreteerd kan worden dan hij zelf gedacht heeft. Dus ik begon met een verhaal over een paar, nou, een omgeving, die, een, een omgeving die mij wel aansprak. Een bepaald huisje in Frankrijk waar ik fijn geweest ben. Ik dacht, daar laat ik het afspelen. En dan die, die twee oude mensen laat ik dan daar in dat huis zitten. Die kunnen zich nog maar nauwelijks redden daar met al die hoogteverschillen. En die, die, die rommelen daar wat. En toen eh, gingen die mensen eh, boodschappen doen beneden in het dorp... En dan werden ze staande gehouden door een uh, ja, man van een jaar of uh, eind dertig. Die zei dat hij lang naar ze gezocht had. En dat bleek een zoon van die oude man te zijn. Waar niemand van wist. Hij wist het maar al te goed. En ik dacht, nou ja, dan moet er dus een, nieuw, een, een, een andere, andere blik op zijn leven. In, of een hele andere kant van zijn leven moet nu ineens naar voren komen. En ik was daarmee bezig en het liep helemaal vast. En toen gingen er nogal wat... Er ja, gingen een paar mensen achter elkaar dood in mijn omgeving. En de aanleiding daarvan ja, hadden we het over uh, euthanasie en hoe je dat zou willen. En, uh, dat was op een of andere manier onderwerp van gesprek. En toen ging me ineens een licht op. Ik dacht, hé, hey, wacht even. Ik laat die oude man die ik uh, in mijn verhaal heb, die laat ik... Uh, Euthanaserend. Maar door wie dan? En, nou, had ik ineens een nieuwe hoofdpersoon nodig. En dat was het. Dat, toen wist ik het ineens. Daar stond hij aan de reling in zijn ouderwetse monticoot. Zijn handen diep in de zakken, zijn voeten een stukje uit elkaar... om de bewegingen van het schip te kunnen volgen. Stoer en opgewassen tegen het buitenleven... maar bleek in het gezicht onder het schippersmutsje. Het aan de slapen grijzende haar fladderde in de wind. De toegeknepen ogen tuurden in de vetten en tranen een beetje. De rode neus had niets met drankgebruik te maken... maar met vocht en lage temperatuur. De rechte mond met opeengeklemde lippen duidde eerder op kou... dan op vastberadenheid. Daar stond een binnenzitter die was losgebroken... zijn pak in overhemd aan een haakje had gehangen... en iets ruigers uit de kast had getrokken. Die Montycoot was een cadeau van Cecile, waar hij zijn twijfels over had. Zoiets draagt een buitenmens niet. Het is Sibran Staring, jouw, jouw hoofdpersoon. Zou je uh, deze Sibran Staring eens wat meer willen voorstellen? Het is iemand die. Uh, uh, eigenlijk het goede wil doen, en vindt uh, dat hij daar, daarvoor ook uh, over zijn eigen bezwaren heen moet stappen. Dus hij heeft in het verhaal kennis gemaakt met het bejaarde echtpaar. En heeft gezien dat uh, ja, die, de, de vrouw is op een aangelijke manier aan het einde gekomen. En hij denkt, ja, dat is toch eigenlijk droevig dat het zo moet. Het moet toch beter kunnen. En als die man dan op een gegeven moment vraagt om hulp bij zijn einde... dan denkt hij, ja, die, dat moet ik doen. Ja, hij, is, hij, heeft, hij is verpleegarts, hè? Hoe zeg je dat? Verpleeghuisarts? Verpleeghuisarts. Ja. Verpleeghuisarts. En hij heeft daar al moeite mee. Want ik heb zo'n scène bij die, de, de dag waarop het moet gaan gebeuren. Ja, daar heeft hij het echt heel moeilijk mee. Hij gaat s morgens van huis en denkt van... ik zal blij zijn als ik weer de sleutel in het slot kan steken. En dan, heb ik het allemaal, dan is het achter de rug. Dus hij, wil, hij vindt dat hij over zijn eigen uh, persoonlijke dingetjes heen moet stappen. Om te doen wat hij goed vindt. Ja, hij voelt zich dus enorm verraden. als andere mensen anders, anders uh, de zaak anders benaderen. Ja, hij voelt zich verraden. Op een gegeven moment is er. Uh, de, de dochter van de man die hij geholpen heeft met sterven. Uh, komt op het toneel. Zij woont in Amerika en zij heeft geen weet gehad van, van, van de euthanasie. en zij uh, dreigt hem aan te klagen. Um, en Siebrand die besluit om een tijdje naar zijn <coughs> tweede huis in Schotland te gaan. omdat hij. Hij begint zelf ook te twijfelen, want hij, hij heeft alles volgens de regels gedaan. Hij heeft, die ja, man, uh, hij, hij is heel keurig geweest, alles klopt, uh, juridisch gezien. Maar tegelijkertijd heeft hij zijn geweten gaat opspelen. Van ja, heb ik nou toch wel het juiste gedaan? Deze man had niet een, een, een vlekkeloos verleden. Hij begint inderdaad te twijfelen over wat hij gedaan heeft. En krijgt ook, in eerste instantie denkt hij van ja, wat krijgen we... Die, de, doch, de dochter van die man, die in Amerika woont, die begint moeilijk te doen... En, en, uh, te dreigen met proces en zo. Daar is hij natuurlijk in, in eerste instantie. Denkt hij: Ja, euh, niks ervan. De, we, jullie kunnen daar in Amerika heel anders over denken dan wij hier. Niks mee te maken. Maar in, geleidelijk aan krijgt hij toch wel een beetje begrip voor, uh, voor haar, omdat ja, die, in, uh, de, de, de man die, die uit het leven geholpen is. Uh, niet zo'n fris van altijd. Ja. En slordig is omgesproken met zijn omgeving. Hij heeft ook wel voor, voor uh, de uitvoerende euthanasie verschillende keren gezegd... ja, zou je niet je kinderen erbij betrekken? Nou, dat, dat, dat speelde kennelijk helemaal geen rol. Daar wilde die oude man niets mee te maken hebben. En naderhand denkt hij van ja, misschien had dat, dat, toch, had dat toch wel gemoeten. Wat naar mijn idee het aardig is aan dit boek, is als je, zoals je eerder beschreef, je hebt een onderwerp, dat is een lege plek in een bos en jij cirkelt daaromheen. Dan is dit, zie ik zo voor me, dat jij je in het, in het publieke debat heb je voor euthanasie, tegen euthanasie. Ja. Het gaat over de regelgeving. Ja. En jij hebt een ingang gekozen die gaat over, ja, maar ook als je het wel doet, dan is er altijd nog een persoonlijk geweten wat, wat, wat mee kan spelen. En um, dat, dat gaf mij een... een, een uh, nou, niet een nieuw inzicht, maar wel even een inkijkje van... oh ja, natuurlijk, je hebt ook nog die arts die daar zelf mee worstelt. Precies. Uh, ja, je kunt wel zeggen, uh, ik heb recht op, recht op zelfbeschikking. En als het, uh, het leven mij genoeg is geweest... of uh, ik voorzie een, uh, een akelijke toekomst, dan stap ik eruit. Maar ja, als je daar andere mensen bij betrekt... dan moet je daar toch... Uh, dan is het niet meer alleen jouw beslissing... Nou, dat had ik van tevoren eigenlijk ook niet bedacht. Ik, mijn standpunt was altijd van... nou, je bent een autonoom persoon. En, dag, en dit soort dingen, daar ga je zelf over. Ja, natuurlijk ga je er zelf over. Ik bedoel, je, uh, Zelfbeschikking, uh, wetten of niet, of regels of niet. Natuurlijk heb je zelfbeschikking. Iedereen kan besluiten om, uh, om, om van een hoog gebouw af te stappen... of uh, iets anders te doen. Maar, uh, ja... Zelfbeschikking, de, de, naar mijn idee, zijn er een grens aan. Je bent niet een individu die helemaal los euh, autonoom is. Je hebt met andere mensen om je heen te maken. En, nou ja, dat is dus een verandering in mijn eigen denken daarover. Maar ik ben er nog niet over uitgedacht. Ik weet niet hoe je. hoe, je, hoe, ik, hoe ik daarover zou denken als de nood aan de man was. Geen idee. Toch hoor je deze kant van het verhaal eigenlijk weinig... Hè? als je gewoon uh, de kranten leest of, of het debat daarover uh, volgt. Is dit een, een kant die bij uitstek door literatuur... Uh, uh, ja, aan, aan, aan de kaak gesteld zou moeten worden? Nou, dat is naar mijn idee een functie van literatuur. Of van de, van de kunst in het algemeen is het toch... om uh, um, zaken van verschillende kanten te belichten. En niet alleen maar... Vanuit het, niet alleen maar rationeel, maar ook andere aspecten erin te betrekken. Ja, de functie van literatuur, ik weet niet. Uh, literatuur is wat mij betreft in ieder geval niet alleen maar ter verstrooiing... of uh, om, om uh, iets te lezen over wat je al weet. Maar ja, moet, ik, ik verwacht van een, nog, van een goed boek dat het je aan het denken zet. En tegelijkertijd moet het natuurlijk uh, spannend zijn... En uh, pakkend. Zou er, zou er meer aandacht voor, voor deze kant van, van, uh, van de arts moeten komen? Die, die gewetensvragen die een arts kunnen hebben? Ja, absoluut. absoluut. Ja, je kunt het uh, zien als, uh, als, enigszins als een pleidooi daarvoor. De persoon die het moet doen, die, uh, dat is, lijkt me ook inderdaad een hele zware... De beslissing is altijd een beslissing. Maar je speelt een heel moeilijke rol daarin. Dat lijkt me lastig. Dat lijkt me heel erg lastig. Ik zou dat niet kunnen. Ik ben een tijd lang veehouder geweest. Ah oh ja? <laughs> maar op een heel bescheiden schaal. Met, met, met schapen en kippen en zo. En ik vind al de beslissing die je moet nemen over het leven van een dier al moeilijk, laat staan over een mens. Vermoedelijk uh, wordt dit een boek dat veel onder artsen cadeau gegeven gaat worden. Dat denk ik zo. <laughs> nou, ik hoop het. Dat zou, ik zou het uh, heel leuk vinden, ja. Um, ja, en dan hoop ik maar dat die artsen niet alleen dan maar op, t, op dat niveau lezen, maar het ook uh, de, de, als ze een spannend, spannend verhaal ondergaan, dat ze hun werk uh, er even uh, bij vergeten. Gijs Eilander hoorde u over zijn roman. Vergeef ons onze zwakheid. Een gesprek met verslaggever Tjitske Mussen was dat.